Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Meld Misdaad Anoniem begint vandaag een campagne tegen loverboys en mensenhandel. Die richt zich op klanten van prostituees, sekswerkers zelf... en op zorgverleners die werken met jongeren en mensen met een verstandelijke beperking. Zij moeten signalen van mensenhandel sneller herkennen. Het vorige campagne bleek dat mensen vaak wel willen melden... maar niet weten waar ze op moeten letten... De VS gaat Zuid-Korea zo snel mogelijk helpen met een raketafweersysteem. Dat heeft het Pentagon gezegd. Een raketschild moet het land beschermen tegen de dreiging van buurland Noord-Korea. Eergisteren lanceerde Noord-Korea een lange afstandsraket... naar eigen zeggen om een satelliet in een baan om de aarde te brengen. Volgens Amerika test Noord-Korea lange afstandsraketten... waarmee ook kernwapens kunnen worden vervoerd. Hackers hebben de persoonlijke gegevens van 20.000 medewerkers... van de Amerikaanse federale politie FBI gepubliceerd. Het gaat om namen, telefoonnummers en e-mailadressen, meldt CNN. De hackers zeggen dat ze hebben ingebroken in de database... van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Gisteren maakten de hackers al de persoonlijke informatie... van 10.000 medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid openbaar. Het ministerie van Justitie zegt dat het de inbraak onderzoekt. Het containerschip dat vorige week bij Hamburg vastliep op een eiland in de Elbe... is door slepers van Smith-Selvich losgetrokken. Als het schip technisch in orde is, kan het doorvaren naar Hamburg. De Indian Ocean is een van de grootste containerschepen ter wereld. Het is zo'n 400 meter lang en kan bijna 19.000 containers vervoeren. Het schip zou na Hamburg doorvaren naar Rotterdam. Het weer nog. De wind neemt af vanochtend. Af en toe zon bij ongeveer 7 graden. Tegen de middag gaat het vanuit het zuiden regenen. En in de namiddag wordt het kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files met meer dan een kwartier vertraging op de A6 richting Muiden. Bij Muidenberg, 7 kilometer. Na een ongeluk op de A8, Zaandam richting Amsterdam. Bij knooppunt Zaandam, 3 kilometer. Vertraging is daar wel zo'n 3 kwartier. De linker rijstrook is daar dicht. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Na een ongeluk bij Woerden 11 kilometer. De linkerrijstrook is afgesloten. De andere kant op richting Den Haag bij Noordorp 10 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Na een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Gorken bij Sliedrecht 6 kilometer. En door de problemen op de A12 bij Woerden loopt het ook vast op de N11 van Leiden naar Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 3 kilometer.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. And yeah. here Zandvoort op zondag bij CFM. Zandvoort een hele goede middag, Jor de Voortops en loco in El Capulco. Ja, even na twee uur en dat betekent dat wij er weer zijn in de studio aan de tolweg 10a. Goedemiddag, albert Jan en goedemiddag, luisteraars. Uh, goedemiddag, luisteraars en goedemiddag, Rob. Ja, het is, ja. Het is, het is weer zoals het wezen moet. Hè? Ja, het zonnetje schijnt en wij zitten binnen. binnen. Helemaal goed. Ja, het is wel fris buiten, maar het is een prachtig zonnetje. het waait maar... een beetje. En het is een voorbode voor uh, wellicht een stukje minder weer. Maar dat hoort hier natuurlijk allemaal om half drie tijdens Zandvoort op zondag. Om half drie hebben we natuurlijk het weerbericht. Half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda, dus houdt u pen en papier bij de hand. En terwijl het kindercarnaval, het is om twee uur begonnen, hè, vanmiddag in de krocht tot vijf uur. Dus het kindercarnaval is losgebarsten hier in Zandvoort. En volgende week is het voor de grote mensen. Uh, uiteraard hebben we natuurlijk ook het dier van de week om half vijf. En je luistert naar de naam Flint. En het gedicht van de week, ik heb eens dus even in mijn archief gedoken... en ja? ik vond een hele mooie. En die heeft alles te maken over muziek en de liefde voor muziek. Dus het gedicht van de week gaat over muziek. We hebben natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, we hebben natuurlijk erg veel sport. En uh, met name hebben we het dan over tennis, de vetcup van de dames. Want die hebben de halve finale bereikt door van Rusland te winnen. Yes. Joost Luiten doet het niet onverdienstelijk in het Dubai Desert Classics. En uh, we gaan kijken of hij een top 10 notering waar gemaakt heeft, waar kan maken. We volgen natuurlijk de voetbal eredivisie. En momenteel is de kraker Ajax Feyenoord bezig. Maar daar natuurlijk straks over uh, veel meer. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... naar de lokale Z zender ZFM, het Zonnetje in Huis. Zo dus is dat, Albert-Jan. <laughs> het Zonnetje in, in Huis. Hoe verzie ja, maar Hij is wel leuk. Die houden we er gewoon in. Bij Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. Jawel, heel veel lekkere muziek onderweg, Albert-Jan zei het al. Waaronder deze van Lauren Benneken? hier is ze met Self Control... Wat lekker weer vanmiddag in Zandvoort. Geniet allemaal van de zon. Lekkere strandwandeling weer, Albert Jan. Heerlijk uit de een dagje vrij zijn. Jullie doen Laura Breeniken uit de jaren 80 en self-control. ZFM, niet alleen radio, internet, tab, maar ook ZFM TV. Leef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl of internet natuurlijk. Ja, dat kan jou krijgen. Heerlijke muziek onderweg. En daarna het Zandvoortse nieuws in het kort. Want er is wel weer het een en ander gebeurd, Elbert Young? Nou, dit is, dit is een echte breaking news, hoor. Breaking news. Hoe gaat het over het circuit? Ja, heel goed. Ja, ja dat horen we snel. maar eerst deze single van Kygo? We'll be passing by. And they'll be inside. Just for and while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 Hola! in ieder geval kijkhouden van Stal de Show. Dat was de tweede grote hit voorzende, die heet Here for You. En daarmee is de 16 over 2 geworden. Zandvoort op zondag, op deze, ja, toch een redelijke zonnige zondagmiddag. Al waait het wel hard buiten, dus dat betekent dat de, de mensen... die op dit moment uh, op het strand de paviljoens aan het bouwen zijn... op moeten letten, want uh, aankomende nacht kan het nog veel harder gaan waaien. Daarover straks veel meer, maar eerst het Zandvoorts nieuws. Ja, gisteren brachten wij het al. Maar nu heeft de Zandvoortse Krant het ook nieuws gebracht. In zaken. En dan wellicht dat het dan ook. Ja. Het was gepubliceerd in het AD. En het staat nu ook in de Zandvoortse Krant van volgende week. Prins Bernard Jr., nieuwe eigenaar Circuitpark Zandvoort. In december 2015 waren de onderhandelingen alweer een poos bezig. En werd er gemeld dat hij dichtbij een overeenkomst was. Gisteren berichtte het AD op haar website... dat Prins Bernhard nog vermoedelijk deze maand... officieel de nieuwe eigenaar van circuitpark Zandvoort wordt. De man die tijdens zijn carrière als coureur... tijdelijk niet meer op het uh, Zandvoort mocht racen... vanwege gevaarlijk rijgedrag... is binnenkort de eigenaar van het circuit. Voor een uh, nog onbekend bedrag... dat vermoedelijk boven de 10 miljoen euro ligt. Verwacht het AD dat de knoop binnenkort wordt doorgehakt... en hij gepresenteerd zal worden als de nieuwe eigenaar. Bernard had er... Tien jaar geleden al wel eens over. Hij vond dat er meer uit het circuit te halen was, al dus coureur Jan Lammers... die al jarenlang teamgenoot van de racende prins is. Waarom doen ze dat nou niet anders, vroeg hij dan aan me. Hij reed er als coureur, maar hij keek ernaar als een ondernemer, al dus het AD. Prins Bernard junior, prins van Oranje van Vollenhoven... is de tweede zoon van prinses Margriet, der Nederlanden... en professormeester Pieter van Vollenhoven. Bernhard was in gesprek met de eigenaren van het circuitpark Zandvoort... om de beroemde racebaan in het Zandvoortse Duinen te kopen. Al in 2009 kreeg de zaakman Bernard er lucht van dat het circuit te koop was. Jarenlang onderhandelde hij met wellicht dit resultaat. Prins Bernard Junior, nieuwe eigenaar, circuitpark Zandvoort. Dus na zeven jaar onderhandelen is de knoop eindelijk doorgehakt. Oh, hier is Hit the Road Deck.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 60 Albert Jan. Nou, fijn. Fijne middag nog. Nee, middag. maar nee, nee, nee, nee. Dat duurt Ik was jaartje of tien of zo, nee, toch? Nee, ik mag niet liegen van mevrouw. Oh, oké. Okay. Over drie jaar. Over drie jaar? Ja. Oké, okay, dus dan hebben we een feestje. Dan hebben dan we een feestje. Lucas Graham hoorde je in seven years. Ja, het is tijd voor tennisnieuws. En volgens mij heb jij goed nieuws. Ja, het was geweldig. Gistermiddag ook al tijdens onze uitzending uh, Zandvoort op zaterdag volgden wij de prachtige tennispot tussen mevrouw Hogekamp en Koes Netsnova. en toen in een zinderende vier uur durende pot wist zij te winnen. En vandaag was dan de derde single aan de beurt... en die is ook door Nederland gewonnen waardoor de oranje dames in de halve finale staan. De Nederlandse tennissers hebben een stunt van formaat afgeleverd. Kiki Bertens sleepte het derde en beslissende punt binnen... in de Fed Cup ontmoeting met Rusland. En daarmee staat de ploeg van Captain Paal Haar, Haarhuis... in de halve finales van de landencompetitie. Bertens zegevierde met een 6-1, 6-4 over de Russische kopvrouw... Svetlana Kuznetsova, de huidige nummer 17 van de wereld. De Russische Fed captain Anastasia Mislinkina... nam een risico door Kuznetsova op te stellen voor het duel met Bertens. De kopvrouw van Rusland had de dag ervoor na een marathonpartij... van vier uur verloren van een veel lager ingeschaalde Richel Hogekamp. Het was ook te merken in de eerste set. Kuznetsova oogde niet fris en Bertens barstte van het zelfvertrouwen... na haar stunt tegen Makarova, een dag eerder. De Nederlandse kreeg in de eerste opslagbeurt van haar tegenstanders al breekkansen, maar kon deze toen niet benutten. Maar na de 1-1 was het Bertens die de wedstrijd dicteerde. In 35 minuten stond de stand 6-1 in het voordeel van Oranje op het scorebord. In de tweede set kwam de partij uh, meer in balans. Bertens uh, bleef dicteren met haar voorhand met Koezet-Snova hield stand in haar eigen service games, waardoor de partij lange tijd gelijk opging. Op 3-3 pakte Bertens de break na een lange rally dankzij een voorhandfout van Koezet-Snova... En toen lagen de overwinningen en de halve finale voor het grijpen. Dus Oranje, zoals ze dat dan hier in de krant zeggen... Oranje slacht Rusland. En wie verwachten ze dan in de halve finale? Het wordt of Italië of Frankrijk. Maar voor Nederlandse tennis is dit een geweldige prestatie. En weet je ook wanneer die uh, halve finale gespeeld gaat worden? Of niet. Staat dat dat uh, vermeldt het artikel Oké, okay, dus nou, we houden het uh, uiteraard in de gaten bij CFM. Zandvoort op zondag. Zandvoort, een hele goede middag. En fijn dat je naar de radio luistert. Je eigen lokale radio CFM. Met Tom Robinson en crew. Here is Listen to the Radio. Leap the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 belangrijkste, Lekker luisteren op deze zondagmiddag naar de radio, naar CofM. Zandvoort op zondag bij je tot aan vijf uur vanmiddag. Je hoorde de plaat uit de jaren tachtig, de 12 inch uit de jaren tachtig. Tom Robinson en crew en listen to the radio. Zandvoet, weerbericht. Ja, dan gaan we met het weerbericht voor de komende dagen, Albert Jan. Uh, allereerst, gisteravond, uh, luisteraars, was het nog droog. Maar afgelopen nacht ging het regenen en dat doet het nog, uh, ook nog, uh, deed het ook nog vanochtend. Vanmiddag krijgen we te maken met enkele buien... en die buien, die buien is ook kans op onweer. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. De wind waait vrij krachtig en, uh, en aan zee hard uit het zuidwesten... en de temperatuur stijgt naar een graad of tien. Vanavond komt er nog tot enkele buien. Komende nacht valt er wij weer geruime tijd buien geregen en morgen overdag draait het weer om buien. De zuidwestenwind is er ook weer duidelijk aanwezig... en het waait hard tot stormachtig in de polder en aan de zee... is de kans op een zuidwestenstorm, windkracht 9. Verder is er kans op zware windstoten tot zo'n 110 km per uur... en de temperatuur daalt in de nacht naar 6 graden... en stijgt overdag weer naar een graad of 9, lokaal 10. Maandagavond komt het nog tot flinke buien... en waait het nog altijd stevig. In de nacht naar dinsdag komen er opklaringen voor neemt de buienkans af en ook de wind zal langzaam in kracht afnemen. De temperatuur daalt naar 6 graden. Dinsdag beginnen we de dag met af en toe zon... maar in de middag en avond draait het weer om buien. De flink in kracht afgenomen wind draait naar west... en de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of 8. Zoals de weerkaarten er nu bij liggen... blijft het woensdag zowaar droog met geregeld zon. De wind waait uit het westen en is matig tot krachtig van kracht. Windkracht 4 tot 6 en de temperatuur stijgt naar maximaal 8 graden. Maar er is een hele hoop wind. Maar eh, ja, terwijl ik het nieuws, het weerbericht voorlees... krijg ik op mijn ZFM-app het volgende bericht. En dan nou moet u even opstarten. Code geel afgegeven. Het KNMI heeft vanmorgen een code geel afgegeven. Meteorologen verwachten een zuidwestenstorm... met windstoten tussen de 90 en 100 km per uur. Voor strandpaviljoenhouders die afgelopen week... hun materialen weer uit de opslaglozen hebben gehaald is het dubbel opletten geblazen met zowel de losliggend materiaal... als de in aanbouw zijnde paviljoens. Een gewaarschuwd standpaviljoenhouder telt voor twee. Al dus de CFM-app die gratis te downloaden is in de Play Store, App Store en de Windows Store. Dankjewel, Albert Young. Dat was Albert weer? Ja, maar haar zat ook al helemaal in de war, hè. Toen ik naar de studio van uh, CFM toe reed uh, vanmiddag, uh, Albert Jan. Nou, straks hem mee, hoor. Ja, nee, dan is het goed. Dan zit maar haar weer de andere kant op. <lacht> <lacht> Lekkere muziek onderweg. Wat dacht je van deze van Omi en de cheerleader? Vandaag bij Zandvoort op zondag. Je hoorde de single van Go West en We Close Our Eyes. Ja, het is tijd voor de wedstrijden uit de Eredivisie. Ik zeg tegen sommige mensen: hou even je oren dicht hè, als je Studio Sport vanavond wil kijken. Want we gaan de wedstrijden met je doornemen. We beginnen met vrijdag. Toen werd gespeeld Excelsior tegen Willem II. Daar werd het 0 tegen 0. Geen treffers in matige Excelsior Willem 2. Excelsior en Willem 2 kwamen vrijdagavond in de strijd... tegen degradatie niet verder dan 0-0. Daardoor wachten beide ploegen ook na vijf wedstrijden in 2016... nog op hun eerste overwinning na de winterstop. Excelsior is zelfs al tien duels zonder zegen. Uh, dan gaan we naar de zaterdag. Daar werden vier wedstrijden gespeeld, waaronder ADO Den Haag... tegen Roda JC, 2 tegen twee. ADO verspeelt tweemaal voorsprong tegen Roda... ADO Den Haag en Rode JC hebben in een niet goed, maar wel aantrekkelijk duel... beiden een puntje gesprokkeld, 2-2. De Hagenaars namen tot tweemaal toe een voorsprong... maar zowel voor de rust als in de tweede helft... maakte Rode JC die achterstand goed. Dan SC Heerenveen tegen FC Twente, daar werd het 1 tegen 3. S.A. Herenveen heeft zich zaterdag thuis laten verrassen door FC Twente. De Tukkers wonnen een 1 duel in het Abel-Lenstra stadion met 3 tegen 1. De laatste 20 minuten speelde Herenveen met 10 man. Dan de Alkmaarders van AZ, die speelden tegen Vitesse. Daar werd het 1 tegen 0. Janssen doet het weer voor AZ. Wie anders dan Vincent Janssen heeft AZ zaterdagavond aan een zege geholpen op Vitesse. De aanvaller tekende voor de enige treffer in de thuiswedstrijd tegen Vitesse. 1-0. Heracles, Almelo tot slot tegen Peck. Peck daar werd het 2 tegen 0. Heracles Almelo uh, klimt naar de derde plek. Heracles Almelo heeft zich gisteravond op de derde plaats... in de Eredivisie genesteld. Na twee doelpuntloze remises tegen Ajax en Willem II... pakte de ploeg van de trainer John Stegemon tegen Pexwolle de winst, 2 tegen 0. Ilias Bel, Hassani en invaller Jaroslav Navratil... maakten in de tweede helft het verschil voor de Almelo'ers... die Feyenoord van de derde plek verdrongen. En daar zijn we bij vandaag aangekomen, Albert Jan. Eén wedstrijd inmiddels gespeeld. De wedstrijd die vanmiddag om half één gestart is Ajax tegen Feyenoord. Jawel, de eindstand van die wedstrijd, 2 tegen 1. Deze wedstrijd werd wel ontsierd door een aantal racistische uitingen... van het publiek, maar daarover meer tijdens Sport vanavond. Ja, oké, okay, en Feyenoord stond eerst voor? Ja, 1-0 voor, maar Ajax maakte het weer. We hebben goed door met 2-1 te winnen. Twee wedstrijden vanmiddag om half 3 gestart... waaronder FC Groningen tegen SC Kambuur. Daar is het nog 0-0. En de Graafschap tegen NEC, idem dito, 0-0. En dan de wedstrijd die om kwart voor vijf gaat starten. De klapper, klapper van, van de, de dag. dag, jawel. FC Utrecht speelt vandaag tegen PSV. Tot zover de wedstrijden uit de Eredivisie. standen in de wedstrijd die vanmiddag wel drie gestart zijn. We hebben Rimpo weer twee keer gescoord, inmiddels. FC Groningen leidt tegen Essenkamp weer 1-0. En de graafschap staat met 1-0 voor tegen NEC. We blijven deze wedstrijd voor je volgen bij Salvoort op zondag. Nogmaals een hele goede middag. En hier is Kovacs.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 to Bessie, Bessie to attack a marilyn with Lekker he, om deze weer eens uh, terug te horen. De single van Kovacs, hoor je, en Digging. Ja, wel, dat is juist over de code geel die uh, voor uh, morgen is uh, afgegeven, Albert-Jan. Ja. Qua storm dan, he, aan, de, aan de kust hier. En een uh, strandpaviljoenhouder die reageert daarop via de CFM-app. Aan zee is het nooit saai. Voor de zekerheid alles stormproof gemaakt. Ja, nee, klopt. Een, een nou, gewaarschuwd strandpaviljoenhouder telt voor twee. He, dus zo is dat. Helemaal goed. Jongens, uh, voorzichtig aan uh, met het ap spul vannacht. Goed, uh, geheel iets anders. Een tweetal commissievergaderingen volgende week hier in Zandvoort. Allereerst, commissie bestuur en middelen vergadert op 9 februari. In deze commissievergadering van het commissie bestuur en middelen op 9 februari aanstaande... wordt het tijdelijk versneld huisvesten van statushouders besproken. De raad wordt gevraagd om 62.500 uh, euro beschikbaar te stellen. Ook wordt aan de Raad gevraagd om meer dan 1 miljoen euro bij te dragen... aan de renovatie van het W. Gertenbach College. En meer daarover over die commissievergadering kunt u vinden op de gemeentelijke website. Maar ook de commissie Ruimte en Economie komt bij elkaar op 10 februari. In deze commissievergadering worden diverse zaken behandeld. Zo geeft de VWV een presentatie en wordt gesproken over parkeren bij de natuurbrug. Wordt ingegaan op antwoorden op vragen over de spot... En wordt het uitvoeringsprogramma van de Milieudienst onder de loep genomen. Dus een tweetal commissievergaderingen volgende week bij de gemeente in Zandvoort. Oké, okay, dankjewel. Tor met stil lekkere muziek zo op deze zondagmiddag. Nog een flauw, zonnetje op dit moment. En we gaan ons opmaken voor uh, ja, een behoorlijke wind die eraan gaat komen. Hè? We kunnen het niet uh, vaak genoeg zeggen. Alles een beetje stormproef maken, dat lijkt me wel verstandig. Inderdaad, goed gezegd. Uh, door AC. <laughs> nou, deze is ook weer, weer eens leuk om te draaien. De single van Madonna uit de jaren 80. Hier is met Material Girl. van uh, alle hitjes van deze Madonna, wat je de material wil. Hey, dat kan je ze wel op reis zetten. Onderweer Like a Virgin, Dress You Up. En nog veel meer hits heeft ze destijds in de jaren 80 gescoord. We gaan op naar het nieuws en weer van drie uur met Donna Summer en de stuff.